4 uur. Clemens Peters met het NLW journaal. In het Britse Lagerhuis is het debat hervat over het Brexit akkoord. Vanavond wordt over het akkoord gestemd en het ziet er naar uit dat de afspraken over uittreding uit de EU door een grote meerderheid van de parlementariërs worden verworpen. Niets wijst erop dat er nog wijziging komt in de standpunten van de partijen. Premier May blijft erbij dat de Brexit noodzakelijk is om de wil van het volk uit te voeren. Het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, kan onvoldoende onafhankelijk haar werk doen. Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig het onderzoek te beïnvloeden. Dat concludeert de commissie-hertog, die zegt dat de onafhankelijkheid van het WODC juridisch beter moet worden gewaarborgd en dat het instituut moet verhuizen naar een plek buiten het ministerie. De commissie deed onderzoek naar de door Nieuwsuur onthulde WODC-affaire ruim een jaar geleden. Toen bleek dat rapporten van het WODC over softworksbeleid onder druk van beleidsambtenaren zowel in vraagstelling als inhoudelijk waren aangepast. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een terroristische aanval... aan de gang op een hotelcomplex. Op rechtstreekse, het gaat om het chique Dusit Hotel. Op rechtstreekse beelden is te zien dat een aantal auto's in brand staat... en er is ook geweervuur te horen. Bewapende bewakers, politiemensen en militairen zijn ter plaatse. Er zijn geen berichten over slachtoffers. En ook waren er beelden te zien van zwaar aangeslagen gasten... en medewerkers van het hotel, die in veiligheid werden gebracht... De man die verdacht wordt van de moord op de 16-jarige Humaira uit Rotterdam... heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten bij haar school. Hij zegt dat hij er spijt van heeft, laat hij via zijn advocaat weten. Over waarom hij haar doodschoot, zegt hij niets. Het Openbaar Ministerie wil dat de 31-jarige Bekier E... wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. De verdachte zegt dat hij aan zo'n onderzoek zal meewerken. Het weer. De meeste plaatsen droog, soms zon. Het is een graad of acht. Vanavond en morgen meer bewolking en op steeds meer plaatsen regen.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 Insane, Insane. Wake up when we die Never Makes me feel quite small